Vandaag werd James Brown begraven in zijn thuisstad Augusta in Georgia. Fans konden sinds donderdag afscheid nemen van de zanger in New York. Daar lag de Soullegende opgebaard in het Apollo Theater. Brown werd zondag opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige longontsteking en daar bezweek hij maandagochtend op kerstdag aan. De zanger werd 73. The Godfather of Soul werd vooral beroemd door een reeks hits zoals Sex Machine, I Got You, I Feel Good, It's a Man's World, Papa's Got a Brand New Bag and Living in America. De vader van de soul funk was ook de bedenker van de Moonwalk, een danspas waar later ook Michael Jackson beroemd mee werd. James Brown kreeg ook wel de bijnaam van Hardest Working Man in Showbusiness, tot aan zijn dood stond de zanger nog op podia. Zo stond hij in 2004 nog als headliner geprogrammeerd op de affiche van de Night of the Promps in Antwerpen.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 I'm